Een uur. Het met het NOS-journaal. Maleisië presenteert op 7 maart een tussenrapport over de verdwenen vlucht MH370. Het is dan precies een jaar geleden dat het toestel van Malaysia Airlines van de radar verdween. In het rapport staan technische details over de vlucht en de huidige stand van zaken in het onderzoek. Ook staan er gegevens in van een internationaal onderzoeksteam. De Boeing van Malaysia Airlines was vorig jaar op weg van Kuala Lumpur naar Peking. Toen hij plotseling omdraaide en in zee stortte, waren 239 mensen aan boord. Het toestel is nog altijd niet gevonden. De politie doet volop onderzoek naar de schietpartij vannacht in Amsterdam-Osdorp. Een man werd op straat doodgeschoten, volgens buurtbewoners in een regen van kogels. De politie wil niet zeggen of het om een liquidatie gaat. Apple heeft in het laatste kwartaal van vorig jaar 18 miljard euro winst geboekt. Dat is de grootste kwartaalwinst van een beursgenoteerd bedrijf ooit. Dat is vooral te danken aan de iPhone 6 en 6 Plus die in september op de markt kwamen. Vooral in China liep de verkoop goed. In de Jordaanse hoofdstad Amman hebben enkele honderden mensen... gisteravond laat gedemonstreerd bij het parlement. Aanleiding is de nieuwe video waarin de islamitische staat dreigt... met het doden van onder andere een Jordaanse piloot... De betogers willen dat de regering toegeeft aan de eisen van IS. De terreurorganisatie wil dat Jordanië een vrouwelijke ter dood veroordeelde terreurverdrachten vrijlaat. En De politie heeft in opsporing verzocht nieuwe informatie naar buiten gebracht over de moord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst. Die werd op 1 januari vorig jaar van dichtbij neergeschoten bij zijn huis. Het was al bekend dat de kogels waarschijnlijk voor iemand anders waren bedoeld... De politie denkt nu dat het eigenlijke doelwit te maken had met een mislukte drugsdeal. Eind 2013. Het weer dan nog bewolkt en vanmiddag veel regen. Later nog wat zon, veel wind, aan zee hard of stormachtig. Het wordt 6 tot 8 graden. Dit was het... ZFM. Verkeersupdate. Verkeers Dit is René Passet van de ANWB. De meeste files in de Randstad beginnen nu snel op te lossen. Dit zijn de opvallende: De A1 Amsterdam-Amersfoort in beide richtingen bij knoop het Hoevelaken 5 kilometer. Dat heeft vooral te maken met de problemen op de A28 vanuit Zwolle. Op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Brugge ook vielen 3 kilometer. De A2 Den Bosch Utrecht bij Culemborg 4. A12 Utrecht Den Haag bij Den Haag Malieveld 4 kilometer. De A20 Gouda Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 3. A27 Breda Utrecht bij Lexmond 4. En vanuit Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Leuzen Zuid nog 10 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 6.9 CFN FM Please me trouble in all forms and structures to Yeah, they're invincible And she's just in the background And she says